De Franse president Sarkozy en de Britse premier Cameron brengen vandaag een bezoek aan Libië. Volgens de nieuwe machthebbers zullen ze naar Tripoli en Benghazi gaan. Het wordt het eerste bezoek van een buitenlands staatshoofd aan Libië sinds kolonel Gaddafi werd verdreven. Sarkozy en Cameron zijn populair onder de Libische bevolking. Zij waren de drijvende krachten achter de NAVO-operatie tegen Gaddafi. In Angola zijn bij een vliegtuigongeluk zeker 17 mensen omgekomen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 En dan het weer. Het blijft vandaag praktisch overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen weinig verandering. In het weekende wisselvallig en fris. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. A journey, not a destination, there are no mistakes, just chances we've taken, lay down your regrets, cause all we have is now, Wake up to leave beautiful day En lay down your regrets. Cause all we have is now damen en damen met een optimistische blik: je hoorde India Ari van 2008 en a Beautiful Day. Goedemorgen allemaal. Dit hoort het laatste hier met de Nacht klinkt anders hier bij de Vader op Radio en Een muziekprogramma van Radio 1 met de bekendmaking van degene die de Kings CD-box heeft gewonnen. En we hebben een nieuwe CD in de aanbieding om te winnen. Dat is namelijk een uh, nieuw album van zanger Nick Lowe. En verder zo rond half zes weer uh, drie plaat op een rij. Wat heet? Drie chansons op een rij. Drie Franse plaatjes uit drie verschillende decennia. Brooke Fraser, dat is een zangeres die uh, op dit moment in Duitsland is, want zij treedt vanavond op bij een popconcert dat georganiseerd wordt door, door de collega's van de Zuidwestrundfunk, jawel. Brooke Fraser, something in the water. En wat ik al zei, ze treedt vanavond op in Baden-Baden. Want de collega's van de zuidwest voor de zender SWR Draai... die hebben namelijk een, ja, een soort van popconcert georganiseerd door de stad. Op drie locaties zijn er achter elkaar diverse concerten te zien. Vanavond dus met Brooke Fraser. En verder treden daarop Bruno Mars en Claire Maguire. En morgenavond, dan weer zo'n avond, dan vier... Concerten door de stad verspreid. En om 6 uur is daar het optreden van Carol Emerald. Kijk eens aan. De dame doet het goed. Niet alleen in Engeland, maar ook in de Duitse Bundesrepubliek doet ze het goed. Carol Emerald. Morgenavond is dus in Baden-Baden waar ze zal optreden. Vorige week, en de week daarvoor, toen hadden we die prijsvraag van de Kings. En te winnen viel een cd-box met daarin drie schijven... bevattende het, nou, een groot deel van het oeuvre van de Kings. En ook een bijzonder schijfje, zogenaamde rarities met b-kantjes. En uh, ook nog dingen die nooit eerder op de plaats zijn verschenen. De vraag die toen stelde was als volgt. De Kings bestonden de jaren 60 uit de vier personen. Eén van hun leeft niet meer. En wie is de persoon die overleden is? En Hans Meerman uit Amsterdam... die had het meest complete antwoord gegeven. Degene die niet meer leeft is Pieter Kweef. Hij overleed 24 juni 2010 op 66-jarige leeftijd. En de box met drie cd's is onderweg naar hem toe. Nick Lowe die heeft ook een nieuwe cd gemaakt. En die valt te winnen. Maar laten we eerst eens even naar hem luisteren. Dat wil zeggen, we gaan eerst naar de Kings luisteren en daarna naar Niklo. De Kings dus. mad from sad You don't know explaining from complaining. You don't know next who you'll be blaming and you don't know me at all The ones you're closest to should be those really knowing you But you haven't got a clue Even though you say you do You think you've got me figured out, you know without a doubt Just who I am and what I'm all about But you don't know mad from sad You don't know explaining from complaining You don't know next who you'll be blaming And you don't know me at all You've got me pigeonholed Catalogued and bought and sold Oh, but truth be told i don't quite fit your mold but there's many sides and angles that you haven't seen and since you haven't looked you don't know what i mean if somebody's being open then it's moping you don't know squawking from just plain talking you don't even know it's the your way you're walking and you don't know me at all Fail to see Never really love, Don't you agree If they did They'd show That they don't know About myself Instead of shoving me Upon some dusty shell But you don't know Mad from sad You don't know Splaining from complaining You don't know next Who you'll be blaming And you don't know me at all If somebody's being open then you call it moping You don't know squawking from just plain talking You don't even know it's a way you're walking Then you don't know me at all No, you don't know Ik weet het ook, you don't know me at all. En je hoorde de stem van Nick Lowe. Het is een nummer dat te vinden is op uh, The Old Magic, het nieuwe album van Nick Lowe. Het is ook de Radio 1-cd van deze week. En je kan die cd, The Old Magic van Nick Lowe, winnen. Maar dan moet je wel het antwoord weten op de volgende vraag. De schoonmoeder van Nick Lowe. Met welke man was zij getrouwd aan het eind van haar leven? Ja, dat is een opzoekertje. De schoonmoeder van Nick Lowe. Met welke man was zij getrouwd aan het eind van haar leven? Nou, het is in ieder geval een hele bekende man. Dat kan ik je wel vertellen. Maar ik zou het toch maar eens opzoeken. Nou, weet je het antwoord? Je kan uh, het antwoord mailen naar de nacht. Klinkt anders. Uh, en je weet hoe je daar kan komen. www.vara.nl. Klikken op programma Insights en sites. Uh, en de rest wijst zich vanzelf wel uit. Als je die cd van Nick Lowe wilt winnen, die Old Magic, nogmaals het antwoord op de vraag. De schoonmoeder van Nick Lowe, met welke man was zij getrouwd aan het eind van haar leven? Zoek het maar mooi op. De Nederlandse zangeres die je hoorde, Alex Winston. Stem doet eigenlijk denk aan Kate Bush, de Locomotive, de titel van het liedje dat je hoorde. Aanstaande zaterdag weer een nieuwe aflevering van Spekers met koppen. En daarin een optreden van de Nederlandse zangeres Gio Vanka. Ik laat je ook een optreden van haar horen. Maar dat is van vorig jaar, in het ochtendprogramma van Giel. Daar was ze toen aanwezig. It's like round up gay again. Mm -hmm. The most simple words we say mm -hmm. Come out wrong anyway And his love and arms are mine C Z Zoals ze vorig jaar 22 maanden precies te zijn, klonk in het ochtendprogramma van Giel op 3FM en Chico Fancus aanstaande zaterdag. Zoals ik al zei, de muzikale gast in spekkers met koppen van 12 tot 2 op Radio 2. Make sure you don't need it. George Jackson van zijn LP Body and Soul hoorde je Cha loco. We zijn er weer aan toegekomen. Die drie chansons om een rijtje, drie verschillende decennia. Uit het heel ver verleden hoor je de zanger met zijn orkest. Georges Ulmer met Pigale. Nicolas Peyrac, een bekende stad in de jaren 70. So far away from LA. Een Engelstalige titel, maar let op. De rest wordt allemaal in het Frans gezongen. En een nieuwe zangeres, hier in Nederland nog niet bekend in Frankrijk... Wel een verdette aan het worden. Chim is haar naam, en je hoort haar met toeren. Maar eerst terug naar een heel ver verleden. Een petit een station de métro, entourée de bispo, Grand magasin, atelier de rapin Restaurant pour eupar Pigale, Là c'est le chanteur des carpeaux Qui prédonne le succès Du jour Et c'est l'athlète en maillot Qui soulève les poids de cent kilos. Hôtel meublé Discrètement éclairé Où l'on ne fait que passer Pigalle Et vers minuit un refrain qui s'enfuit Une boîte de nuit pigale, l'on y croise des visages communs ou sensationnels, l'on y parle des langages connus à la tour de Babel. Et quand vient le crépuscule, c'est le grand marché d'amour, c'est le coin où déambulent ceux qui prennent la nuit. Pour le jour, girls et mannequins, gitane vos yeux malins qui lisent dans les mains, figale. Clochard, caméléon, tenancier de tripots, trafiquant de coco, figale. Petite femme qui vous sourit en vous disant tu viens chérie Et prospère qui danse en coin discrètement. Surveille son gagne-pain. Un petit jet-eau, une station de métro, entourée de bistro, pigale. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit, une boîte de nuit, pigale. Une station de métro entourée de bistrots. Il y Sa vie, sa gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais dans le monde, il n'y seul. Quelques lueurs d'aéroport, l'étrange fille aux cheveux d'or, dans ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau Aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort. Alcatraz traînend, encore des sanglots couleur de prison. Monsieur Carrill Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Le Queen Mary est un hôtel Au large de Bovin Et les collines se souviennent des fastes de la dynastie. De Garbo jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies So far away from LA So far ago From Free school I'm no one but a shadow But a shadow A shadow s'en souvient ici C'est l'hiver à San Francisco Je ne trouverai le repos qu'aux confins du Colorado So far away from L.A. So far ago from Frisco I'm no one but a shadow But a shadow A shadow Passer les heures à marcher sur un fil. C'est Me myself et moi. Égoïste malgré moi. Mais attrape le train où sans toi il ira. Toujours dans le spiegel. C'est au beau au rythme infernal Partout où l'on passe, y'a comme une ambiance de carnaval Mes mélodies et moi, mes coups de blues et mes tracas qui m'accompagnent, me suivent pas à pas, toujours dans le sprite, vouloir toujours rouler plus. Klinkt dat, je hoorde de zanger Schien, dat is een nieuwe plaat. de tourne, de titel van het chanson. Daarvoor uit 1974 Nicola Pijrak, het is ook net geweest in Nederland, destijds so far away from L.A. En uit 1944, jawel, zo oud is het al. Uit 1944 hoorde je Georges Ulmer met Pigale, Georges Ulmer, die oorspronkelijk een Deen is, maar vanuit Denemarken op een gegeven moment in Spanje terecht kwam en vandaaruit weer naar Frankrijk toe ging en daar orkestleider werd en... Naast orkestleider was hij dan ook nog een zanger, Ullman Ulmer met Pigale. Pink Floyd, daar is het een en ander over te doen. Dit weekend, laten we eerst beginnen met de feiten van vandaag de dag. Het is vandaag precies drie jaar geleden dat Rick White overleed. En het is vandaag ook precies 36 jaar geleden dat Wish You Were Here uitkwam. De langspeelplaat van Pink Floyd. Meer Pink Floyd dit weekend op de televisie op bbc voor morgenavond. Er zijn twee documentaires te zien vanaf half elf. En aansluitend op die twee documentaires ook nog een concert uit 1971. Dat is opgenomen in Pompeii. Pink Floyd dus, maar dit is uit de jaren 60. Alleen, don't do it again. Dat is dan uh, toch wel echt Brits Pink Floyd horen... uit de jaren 60 uit hun beginperiode. En wat ik al zei, morgenavond op BBC4... dan kan je heel veel Pink Floyd zien. Twee documentaires zijn een concert opgenomen in Pompeii in 1971. Vandaag jarig Oliver Stone, de bekende filmregisseur. de film Midnight Express en Oliver Stone die vandaag 65 jaar wordt geschreven. Het scenario voor deze film en de muziek destijds was goed voor een Oscar. Giorgio Morodo die speelde de chase uit dat Midnight Express. Nog meer filmmuziek van een film die zeer binnenkort in de Nederlandse bioscopen te zien zal zijn. Een film in de Nederlandse taal, hoewel met een Brabantse accent. Het gaat om de film De Bende van Os. Tijd van ons leven, de wereld in ons hand. We waren goed raak, rouw en smerig bezig. We hadden duvel en zijn moer niet paard. God het dan met leven, nergens zij te weg. Nergens niks omgeven, nergens zij te Soms is het beter als je iets niet weet. Je moet vooruit, kijk maar niet meer opzij. Geen weg terug als je er aan in zit. Je had het moeten weten, had het kennis zien. Soms is het beter als je het vergeet. Als het voelde de liefde ze veilig. Die zo vals als een jij. Niets was hier nog heilig. En de waarheid, maar daar. Kappel van de wereld. Kan zien. Soms is het... Beter. Beter gezongen door J.W. Roy en deze muziek die is te horen in de film De Bende van Ost die volgende week een première gaat bij het Nederlands Filmfestival in Utrecht en komende week. Aandacht voor de film, komend weekend. Aandacht voor de film en vooral wat er allemaal precies ge, uh, verhandeld wordt in die film. De bende van Os, uh, daarover wordt verteld in Andere Tijden. Het televisieprogramma dat uh, zaterdagavond en zondagavond in de herhaling te zien is op Nederland 2, maar ook op de radio. OVT op zondagochtend heeft een tweeluik, deel 1, aanstaande zondag tussen 11 en 12, over de criminaliteit in Os 1935. ...waar de Bende van Os op is gebaseerd. Dus wil je meer weten over de achtergrond van die film De Bende van Os... ...die dan volgende week in première gaat. In ieder geval luister naar Over OVT aanstaande zondag tussen 11 en 2. En je kan ook nog kijken naar de televisie Andere Tijden op Nederland 2 zaterdag. Te Dansman Chess Jenkle, Aino Corrida. En het werd een grote hit dankzij de uitvoering van Quincy Jones. En toen Chess Jenkel dat hoorde, toen verblikte hij toch enigszins. Dat is iets van, ja, dit is wel erg goed. Maar deze versie die ik je liet horen, is ook uh, zeker de moeite van het beluisterwaardje. Je kon namelijk luisteren naar de Rhythm del Mundo. Die dat Aino Corrida weer hebben gebruikt om daar een Latijns-Amerikaans sausje overheen te gieten. En dan klinkt het een stuk exotischer in ieder geval. De nacht hangt anders bij de VARA op Radio 1. Ik heb nog twee televisietips voor je en dat betreft dan uh, film op Nederland 2. Er is namelijk uh, ook dit weekend weer uh, de mogelijkheid om te kijken naar twee films die geproduceerd zijn en gemaakt door Alex van Warmen, Warmerdam. Morgenavond om kwart over elf op Nederland 2. De laatste dagen van Emma Blanken, film uit 2009. En zaterdagavond De Jurk. En dat is dan een film van oude datum, 1996. Alex van Warmerdam, als je houdt van uh, hilariteit en absurditeit. De moeite van het bekijken waard. Tot zover dan de uitzendingen van De Vara De Varen is er straks weer om een uur of elf. Maar voordat het zover is, kan je eerst nog luisteren naar... Uh, Goedemorgen Nederland, Premtime en dan pas uh, de varen inderdaad met Gids.fm. Maar dadelijk na het nieuws van 6 uur, dan is het de hoogste tijd om te weten hoe het is met de toestand in België. Onder andere en veel meer nieuws en actualiteit in het Radio 1 journaal met Marcel Oosten en Lara Renzen. Mijn naam is Roel Koenens. ik zou ze zo zeggen maak er een mooie dag van en wil je de playlist gaan bekijken, dan moet je nog even wachten... ...ettelijke uurtjes in de loop van de dag, er komt de playlist van dit programma op de website van de VARA te staan. wwwvarade nacht te anders Dat je dat allemaal vast weet, want het moet allemaal handmatig gebeuren. Er komt geen computer aan te pas, tenminste daar wat gaat om automatisering. <lacht> Oké, okay, hey, verder een mooie dag en we spreken elkaar volgende week weer. Hoi!